He's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 als voor het eerst iets van het voorjaar komt. Maar ik alleen heb dat... Zie Ze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 They do Die bloemen, kom eens op bezoek Want anders begin ik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 Tuurlijk. Nou, dat weet je wel altijd, hè? Ja, nee, hij zal nezen. nee zeggen. Nou, je wordt er veel te dik van, hoor. Je kan heel lang leven, je blijft ook gezond. Als je mij nooit op de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat op de mens van ons. Ja, u hoort de muziek van Rita Corita. Met koffie, koffie, lekker bakkie koffie. En daarvoor muziek van de Limburgse zusjes met Boerinnenke Dans.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 bloemen voor ons nederig venster staan en het strand waar ik schelpen gaarde glanzen bij het licht der maan.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 Er mocht ervaren, levensdroefheidslevensvoering. Immer zal mijn hart u loven, vreedzaam plekje uit mijn jeugd. En mijn laatste wens zal bezen, dat ik eens in kalm.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 Veel plezier. Toen liep zij naar beneden, zo'n prachtig speelt geen tweede. Kom boven en neem mede, die toeter van papier. Niets van alles doet hem, zonbad maar viren doet aan. Zij dronk ranja met een rietje, mijn sofietje.